We praten vandaag over ergat. en het laatste deel te praten we over Yahid. Wat staat er in Deuteronomium 6 vers 4? Iedereen kent hem uit zijn hoofd. Hoor Israël, Yahweh is onze God en Yahweh is één. En als er één staat, is het één. Het woord ergat in het Hebreeuws is één of eerste. Het komt 800 keer als een telwoord of getal voor in het Oude Testament. Eén ding is wel duidelijk. Als de Bijbel spreekt over er gaat, Yahweh is één, dan is Yahweh echt één. Er is geen tweede, er is geen derde, er is Yahweh, onze God is één. En hij is beslist geen samengestelde eenheid, want als je dan die stukjes weer leest, hoe is het mogelijk dat we met onze hele christenheid zo van de weg zijn afgedwaald. Tot we hebben geleerd, waar we zelf ook in gezeten hebben... een drie-enige God hebben... waarvan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... drie onderscheiden personen zijn... en dan nog één in wezen. Terwijl God toch echt één is. En er is er ook maar één en er is geen ander. Hoor Israël, Yahweh is onze God... en Yahweh is één. En dat woord, dat telwoord dat komt 800 keer voor... in het Oude Testament. Het woord er gaat... Heeft een werkwoord waar het uitkomt, en dat is agat. Je komt het nauwelijks tegen in de Bijbel, je kan zoeken wat je wil. Ik heb het één keer gevonden. Eén keer in de staat, vertel ook één keer in het BG. En agat betekent houdt u bijeen. Dus agat, waar het werkwoord is, en dit is het zelfstandig naamwoord, betekent houdt bijeen. Scherp zijn stond er nog bij, en één kant op gaan. Je zou dus kunnen zeggen, als het volk van de Heer samen is, is het één en het gaat één kant op. Onder leiding van de Allerhoogste. Het is de meest simpele uitdrukking dat ik zeg van, hé, wij zijn met elkaar ook één op een heleboel terreinen. Daarin kunnen we met elkaar in één weg wandelen. Ook al hebben we onder elkaar nog een verschilletje links en een verschilletje rechts. Toch zijn we samengevoegd tot één. Er staat in Marcus 12, vers 28, tot de schriftgeleerde... ...tot Yeshua komen... ...en die, een van die schriftgeleerden... ...zegt dat Yeshua komende... ...hoorde dat zij met elkaar reden twisten... ...dus het was geen rustig gesprek, hè... ...met elkaar reden twisten... ...en overtuigd dat hij... ...hun goed geantwoord had... ...vroeg hij hem, wie... ...die schriftgeleerde vroeg aan Yeshua... ...welk gebod is nou... ...het eerste van allen... ...hoe kan die man dat toch zo vraag stellen... Ze erkennen dat Yeshua ja, ontzettend veel kennis heeft. Eigenlijk is het een rabbijn in hun ogen. Het is een rabbi. En sommige mensen zeggen ook rabbi. Eén der schriftgeleerden, dat is geen kleine jongen, komt tot Yeshua. Hij zag dat ze met elkaar reden twisten en overtuigd dat Yeshua een goed antwoord had gegeven. Vroeg hij hem, welk gebod is nou het eerste van alle? Nou, je kan het aan je kinderen vragen. Die kunnen het al vertellen. Yeshua die antwoorden. Het eerste is... Hoor Israël... Yahweh is onze God... Yahweh is één. Amen. Amen. Het is de meest simpele waar we mee kunnen starten. We zingen het iedere Shabbat. Als het maar iets is... Zelfs als de Jood sterft... Is dat het laatste wat hij zegt voordat hij zijn adem uitlaast. Zo belangrijk is dit statement... Als geloofstatement. Het eerste is... Hoor Sma Israël... Yahweh is onze God en Yahweh is één. Nou is dat eerste gedeelte uit het Oude Testament gelezen en is het echt gehad. Maar in het Nieuwe Testament is het het Griekse woord heis. En heis betekent ook één, en eerste. En dat komt 231 keer voor in het Nieuwe Testament en is ook een telwoord of een getal. De schriftgeleerden zeiden dan tot Yeshua, inderdaad meester... Kijk, inderdaad, Rabbi, zeggen ze. Naar waarheid hebt gij gezegd dat hij, dat is Abba Yahweh, één is. En dat er geen ander is dan hij. Dat had Yeshua niet gezegd. Hij heeft naar waarheid geantwoord dat Yahweh één is. Maar die schriftgeleerde, die zegt daar overheen, inderdaad, Rabbi, naar waarheid... Hij, Jaweh, één is en er is geen ander dan Hij. Kunnen we hier aan op zeggen? Je kan het ook nooit meer veranderen. Dit is de basis dat we één God hebben en die heeft niets te doen met afgoden. Daarom is alle goden die ze goden noemen buiten Jaweh zijn afgoden, want er is maar één God waardoor alles is. Ook hier het woordje één is 1520 in het Grieks heis, één of eerste. 231 keer in het Nieuwe Testament. Hem lief te hebben, zegt Yeshua, uit geheel het hart, uit geheel het verstand, uit het gehele kracht, en je naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Waarvoor hebben we nou toch brandoffers en slachtoffers? Dat is toch aangenaam voor Gods aangezicht, het brandoffers en slachtoffers? Mensen dachten, als we nou maar veel offeren voor het aangezicht van onze almachtige God, is het goed. Nee, het is pas goed als je hem lief hebt met je hele hart, met je hele verstand, met al je kracht, met alles wat in je is en tot je naar zijn geboden wandelt. Dat is belangrijker als brandoffers en slachtoffers. Hoewel we zonder brandoffers en slachtoffers ook niet kunnen. En Yeshua, ziende dat hij verstandige antwoord had, zegt tot hem... Jij bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde Yeshua meer iets te vragen. Dus er zaten ze grote schriftgeleerden, met zijn grote hoed op en zijn hele cape om. Dat waren natuurlijk mannen van aanzien. Yeshua die zegt, gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Het blijkt dus als dit je beleidenis is... dat je helemaal niet ver bent van het koninkrijk van God. Dit wordt alleen maar door iemand gezegd die aanvaard heeft dat er maar één weer achter God is. En dat is Yahweh. Anders zou je deze belijdenis niet hebben. Dus met het uiten van deze belijdenis. ben je heel dicht bij dat koninkrijk van God. Ja, wanneer zijn we er eigenlijk wel? Wij leven natuurlijk in geloof. Binnen dat koninkrijk van God. We hebben aanvaard dat de regels van het koninkrijk God geldend zijn in ons leven. Dus we zorgen dat we zo goed mogelijk in die weg leven. Dadelijk na de dood en de opstanding in het nieuwe koninkrijk, waar Yeshua de koning is, daar zullen we volkomen kunnen leven naar al de regels binnen het koninkrijk van God. En dat zal een vreugde zijn. Echt waar, zal een vreugde zijn. Ik wil niet morgen dood, want dan is die, is die dag gelijk aanwezig. Want de dag dat we sterven tot aan de opstanding van de dood is nul tijd. We ervaren ook geen tijd. Dus de dag dat hij de adem uitblaast, is het wakker worden in het koninkrijk van God. Zo snel? Ja, echt waar, zo snel. De doden weten niets. Ze hebben geen herinnering, ze hebben geen blijdschap en geen vreugde. Ze wachten in het stof der aarde. Hij zegt: Je bent niet ver van het koninkrijk van God. En dan durft niemand meer wat te vragen. Zeg, zo. zo eenvoudig is het dus. Vers 33, dat is de basis. Yeshua, die heeft gezegd: De Heere, dat is Yahweh, is één. Helaas zeggen ze in onze Griekse vertalingen, heren. Ik had ook liever gehad als ze er jeha en weha hadden neergezet. Dat had correcter geweest. Het hele Oude Testament is daar correct in. Alleen het Nieuwe Testament weer niet. Het had fijner geweest als ze gelijk Yahweh hadden ingevuld. Nochtans, Yeshua heeft gezegd: de Heere, dat is Yahweh, is één. En dan de schriftgeleerde bevestigt: er is geen ander dan Hij. Dus ze zijn wel volkomen met elkaar in overeenstemming. Dus als we tegen elkaar zeggen, Yahweh is één, dan zegt het ander, en er is geen ander dan hij. En dan zegt de volgende, amen. Yeshua die zegt dan, dat is verstandig geantwoord. Yahweh is één, betekent dus er is geen ander dan Yahweh. Dan heb je de basis van onze hele geloofsbeleidenis. Alleen Yahweh is God. Yahweh is de enige. Als dit maar in uw hoofd zit... want in de kringen waar we vandaan komen... zeggen ze ook dat Yahweh één is... maar toch hebben ze een theologie... die drie personen in één goddelijk wezen verkondigen. Het staat in Genesis 22... Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, tot Abraham... Abraham... en deze zei, hier ben ik. Ik ben jaloers op Abraham. Stel voor dat vader je roept... zeg, hé hey Wim... Of vul je eigen naam erin? Samen wel, ook. Samen wel ook. Ja, die moest nog een paar keer groepen worden... voordat hij door dat dat zijn hemelse vader was. En dan gaat God... Abraham op de proef stellen. Bent u wel eens op de proef gesteld? Ja, hè? Vindt u het prettig om op de proef gesteld te worden? Toch moet je achteraf bekennen... dat het op de proef gesteld worden... het zoonschap van God is. Want alleen zijn zonen zal die onderwijzen... Hij stelt ze op de proef en je komt ervoor en je zegt, ja, dit ga ik niet doen. Want zo spreekt de Heer en die gaat die kant op. Dus er zijn heel wat zaken in ons leven waar we op de proef gesteld zijn. En waar we ook fout gegaan zijn. Maar naarmate we dat God hebben leren kennen en hem lief hebben leren krijgen met hart, ziel en verstand. Zeggen we, nee, dat is de koers die Vader ons uitzet. We gaan door alles heen, dat is koers. Het gebeurde dus dat God Abram op de proef stelt. En hij zegt tot hem, Abraham, en die zegt, hier ben ik. Neem toch uw zoon, uw enige. Hé, hey, er komt er weer eentje, een enige. Hij is verbonden aan die jachiet. Die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem. Tot een brandoffer. Op een van de bergen, die ik je noem zal. Dit is onvoorstelbaar. Kunnen wij ons in onze tijd helemaal niet voorstellen dat we onze kroon meenemen, terwijl waarschijnlijk... Uh, Isaac al een jaar of dertig is, een volwassen man is. Zit hij, kom, we hebben wat in te lossen. Ik wou aan u vragen, is hij nou de enige zoon van Abraham? Nee? Wat was de andere zoon dan? Ismaël. Je moet het een keer hardop zeggen, hij heeft natuurlijk ook die andere zoon. Alleen die is verwekt bij een slavin. Die is niet verwekt zoals God het bedoeld heeft. Bij zijn eigen vrouw waar hij een verbond mee heeft. En waar hij van gezegd had dat hij uit Sarah nageslacht zou verwekken. Alleen dat loopt een beetje tegen. En dan zegt Sarah, ja, ja, ja, ik vind het vervelend, Abraham. Maar hier heb je mijn slavin, dat geldt ook. Dan baart zij dat kind in mijn schoot. En is het jouw... Oh, goede oplossing, zegt Abraham. En dat is jammer. Het was niet de zoon die in de lijn van de belofte zou zitten. Waar uiteindelijk Messia uit geboren zou worden. Neem toch je zoon je enige... De enige, de enige geborene, dit is de jachiet, die gij liefheb, Isaac, ga naar Moria, dat is de heuvel, en offer hem als een brandoffer. Abraham, op de derde dag na zijn ogen opslaat, zag hij de plaats in de verte waar ze naartoe liepen. Abraham die zegt tot zijn knechten, blijf jij maar hier achter met de ezel, terwijl ik en de jongen daarheen gaan, en wanneer wij hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Hier blijkt Abraham al een geloofsman te zijn. Hij heeft door God opdracht gekregen om zijn zoon te offeren. Hij neemt er hout voor mee, hij neemt vuur mee. Offeren doe je door het in de brand te steken en de rook voor Gods aangezicht te brengen. Als een wel geur. Maar hij zegt duidelijk, als ik en de jongen daarheen gaan, wanneer we gebeden zullen hebben, zullen we tot die terugkeren. Zullen we tot die terugkeren. Dus Abraham gaat er al vanuit naar zijn knecht, tot ze samen terug zullen komen. Ik denk, hé, dat is geloof. Terwijl wij zouden denken, zo moet ik mijn, mijn kind offeren. Toen Abraham het hout nam voor de brandoffer, legde hij het op zijn zoon Isaac. Hij nam vuur en een mes met zich mede. En zo gingen die beiden tezamen. Mooie uitdrukking, vind je ook niet? Zo gingen die beiden tezamen. Ze waren eensgezind om een offer te brengen voor het aangezicht van God. Toen sprak Isaac tot uh, zijn vader Abraham en die zegt, mijn vader, en deze zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is nou het land ten brandoffer? Abraham zegt, God zal zichzelf voorzien, jongen, van een land ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen beide tezamen, had u heen. En zo gingen beide tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout en dan bond hij zijn zoon Isaac. Dus hij heeft hem toch zijn polsjes aan elkaar gebonden en zijn voet aan elkaar gebonden. Hij heeft hem opgetild, grote knul, 30 jaar. En hij legde hem op het altaar, op het hout. Hij bond zijn zoon Isaac, legde hem op het altaar boven op het hout. Dit is heftig. Het is geen kleine zaak. Het is niet, ver... oh God heeft een opdracht gegeven. Laat ik het even doen. Ik geloof het aan de hem. Nee, het is een, uh, een heftige daad. Hij strekt zijn hand uit. Nam het mes om zijn zoon te slachten. Dat is een daad die hij moet gaan verrichten. Maar de engel van Yahweh riep tot hem. Vanuit de hemel. Abraham, Abraham, uitroepteken. En hij zegt, hier ben ik. Trek je hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je godvrezend bent en je zoon, je enige, mij niet onthouden hebt. Als deze zoon gedood was, dan moest de nageslacht uitkomen, uit zijn eerstgeboren zoon. Daar moest de hele nageschiedenis van komen, tot aan Messiach toe. Hij die dus de hele aarde zou beërven, want dat was de belofte die aan Abraham gegeven was. Dus dat nageslacht, wat uiteindelijk wijst op Yeshua, zou het hele wereld beërven. Uw zoon, uw enige. Weer een belangrijk woord. De enige. Het is de jachiet. Enig, enig geboren. Abraham slaat zijn ogen op. En dan ziet hij een ram. Achter zich. Zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham nam de ram. Offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Dit is de basis van het evangelie. Er komt een dier. Wat geofferd wordt in plaats van de Eerstgeboren zoon van Abraham. Dus we hebben al een doorkijkje naar onze Heer Yeshua. Abraham noemde die plaats Yahweh zal erin voorzien. Ja, want de jongen had gevraagd: waar is nou het, uh, het offerdiervader? Hij zegt: Yahweh zal erin voorzien. Dus in wezen is het allerbelangrijkste wat we nodig hebben ten leven voor de weg van de gelovigen, Abbe Yahweh, hij zal voorzien. Ze dus waren één. In doel En één in handelwijze. Ze gingen samen een offer brengen. En hoe het zou lopen... die Isaac, het is een onvoorstelbaar gelovige man. Want je laat je als volwassen zoon niet even op een altaar leggen. Zeg maar, pa, ben je de weg kwijt? Ben je wel goed bij je hoofd? He, het is geen kleinigheid, he? Je moet het maar goed eens in zijn omka omkadering zien... Toen riep de engel van Yahweh ten tweede malen van de hemel tot Abram en die zegt, Ik zweer bij mijzelf, luid het woord van Yahweh, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, die jagiet, mij niet onthouden hebt. Dus Abram is zo groot dat hij in het geloof zijn eigen zoon bereid was te offeren. Tuurlijk, God vraagt geen mensenoffers, maar het was het grootste wat Abraham zou kunnen doen. En God, die waardeert dat geloof van Abraham. Hij zegt, ik zweer bij mezelf, luidt het woord van Yahweh, dat je dit gedaan hebt. Dit gedaan hebt. En je zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Ik zal je rijkelijk zegenen, Abraham, en jouw nageslacht zeer talrijk maken. Amen. Zeer talrijk geworden. De sterren van de hemel is dus het zand van de oever van de zee. Je nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Amen. Ik hoop dat het volk voortdurend in gehoorzaamheid wandelt. Hè, tot de Heer ze daarin kan zegenen. Ik zal ze zeer talrijk maken als de sterren, als het zand. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En met dat nageslacht... zullen alle volken der aarde gezegend worden. Omdat gij... Wie is dat? Isaac, naar mijn stem gehoord heb. Dus op grond van de geloof van Isaac heeft hij al gezegd wat Yeshua, die natuurlijk nog verwekt en geboren moest worden, ooit zou gaan doen. Want dat is het zaad van Abraham. En met Yeshua mogen wij weer verbonden zijn om deel te maken aan dat volk van Abraham. Gekocht en betaald door zijn bloed. Johannes 17, daar moeten we naar de kern komen. Vers 1. Yeshua sprak, hij hief zijn ogen ten hemel en zegt, vader, de uren is gekomen, verheerlijk toch uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Wat is de verheerlijking van Yeshua? Ja toch, dat zijn vader verheerlijk wordt. Dus alles wat Yeshua doet, in zijn handelswijze, in zijn spreekwijze, is Abba Yahweh op zijn hoogst verheerlijken. In woord en in daad. Als we navolgers willen zijn, dan zullen we dagelijks moeten wandelen als jezus Ook al hebben we beperkingen. Verheerlijk uw zoon, zegt hij nu, opdat uw zoon u verheerlijke. Dus nou zegt hij, vader, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, vader aan zijn zoon, om aan al wat gij hem gegeven hebt... Eeuwig leven te schenken. Dus de verheerlijking van Yeshua moet ertoe leiden tot de macht die hij gegeven heeft over alle vlees om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Zijn wij aan hem gegeven? Hij zal ons eeuwig leven schenken. Het geldt natuurlijk niet voor alle mensen. Hoewel er natuurlijk ook mensen zijn die geloven in alverzoening. Maar nochtans, de verzoening moet plaatsgevonden hebben, aanvaard zijn en moet je daarna kunnen leven. Hij zegt, dit is nu dat eeuwige leven dat zij u, dat is de Vader, kennen. Dus het eerste van ons eeuwige leven is dat we Vader kennen. De enige staat er. Hé, hey, dit is Nieuwe Testament, hè? De enige waarachtige God. Wie is de enige waarachtige God? Dat is de Vader. Alleen de Vader is God. Wilt u het hardop zeggen? Alleen de Vader is God. Nog een keer. Alleen de Vader is God. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u, de Vader, kennen. Hij is de enige waarachtige God. En Yeshua de Messias die gij, de eeuwige waarachtige God, gezonden hebt. Dus de basis van ons geloof staat in het hoge priestelijk gebed. Erkennen dat Yahweh de enige waarachtige God is en dat Yeshua zijn enige geboren zoon is. Iemand die dat beleidt, die omhelst. Die zegt, je bent mijn broer. Hier staat uw vader te kennen, de enige waarachtige God. Hier staat het woord monos, het monotheïsme. Monos betekent alleen. En alleen betekent zonder metgezel. Dus ook in het uh, Nieuwe Testament, in het Grieks, staat heel duidelijk: God is monos. Hij is alleen, zonder metgezel. Yeshua zegt... Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen. Dus God verheerlijken is zijn werk gewoon te doen. En Yeshua heeft het tot het einde toe voleindigd. Dat gij mij te doen gegeven hebt. Yeshua is in volkomen gehoordigheid gaan wandelen. Lieve mensen, we zijn navolgers van Yeshua. We zullen in volkomenheid en getrouwheid moeten wandelen als we navolgers zijn van Yeshua. En dan zul je zien tot je eigen weg ook opwaarts gaat naar boven. Wat je tien jaar geleden nog moeilijk vond, zeg je tegenwoordig. Nee, dat is gewoon een levenswijze die we hebben. Verheerlijk gij mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Even naar het woordje wereld. Dat woordje wereld is een beetje een vervelend uh, woord, vind ik zelf. Maar de wereld zijn al de mensen die van God zijn vervreemd. Dus pak je de grondwoord erbij. Dan betekent de wereld, het synoniem daarvoor, is van de mensen die van God zijn vervreemd. Hij spreekt in wezen nog tegen zijn eigen volk. Hè? Ook van het volk Israël zijn de velen in een goddeloze weg gaan wandelen. En zijn vervreemd geraakt van de kennis van God. Want het zijn natuurlijk nog steeds hoofdstukken die geschreven zijn voor het volk Israël. Het is door Joden voor Joden. die allemaal deel hebben dat ene verbond. Alleen wij als heidenen zijn erbij gekomen. En we snoepen mee aan die heerlijkheden die daar verteld wordt. Verheerlijk gij mij, vader, zegt Yeshua, bij u zelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zo, daar zit je dan met de pre-existentie. Met het voorbestaan van Yeshua, zoals we vroeger geleerd hebben. Moeilijk onderwerp voor een hoop mensen. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Voordat God de Vader ging scheppen, heeft hij alles overzien hoe de tijd en de geschiedenis zou lopen. Voor vader is er niets onbekend. Hij ziet van het begin het einde en hij ziet van het einde het begin. Hij weet hoe de mens valt. Hij weet ook welke oplossing die aan moet dragen door het offer van zijn eigen zoon. Vanaf eeuwigheid heeft God gesproken in de tijd. Dus vader die alles overziet, dus het denken van Abba Yahweh vooruitziende profiteert naar de plaats waar Yeshua voor gaat worden. Ik heb uw naam, zegt hij, geopenbaard. Dus Yeshua die heeft aan het volk de naam van Yahweh geopenbaard. Aan de mensen die gij mee uit de wereld... Hey, hoewel die wereld, gene waren die van God vervreemd waren, ja, gegeven hebt. Hij zegt, verheerlijk gij mij, vader, bij uzelf... Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dus voordat God de hemel en de aarde ging scheppen, met zijn hele verlossingsplan daarin, had hij de heerlijkheid van zijn zoon, die dus dood zou sterven en op zou staan om de hele wereld te verlossen, al overzien waar hij over sprak. Vader heeft alles voorzien, ook de verboorte en de verwekking van Yeshua en de maagd Maria. Ik heb uw naam, de naam van Yahweh, geopenbaard aan de mensen. Dus Yeshua heeft de naam van God geopenbaard aan de mensen... die gij mij uit de wereld gegeven heeft. Dus ook de discipelen, die komen dus uit een wereld... Ja, die van God vervreemd is. Ook al hebben zij de kennis van God, ook zij volgen Yeshua. Zij behoren u toe... en gij hebt mij en mij gegeven, zegt Yeshua... En zij hebben uw woord, hier staat logos, bewaard. U weet nog wat logos is? Logos geeft aan de spreker. We hebben altijd wel geleerd, in het begin was het woord, woord met een hoofdletter W, en het woord was bij God, en het woord was God, en dan hebben we ingevuld dat het Jeshua. Maar zo staat het er niet. Want het woord logos gaat over het spreken. In het begin was het spreken, dat spreken was God nabij, en dat spreken is God. Het is ook God die spreekt. In de schepping. Uh, ik heb uw naam geopenbaard. De naam van Yahweh aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven heeft. Yeshua heeft zijn naam aan zijn discipelen geopenbaard. Die kwamen dus uit de wereld. Zij behoorden u toe. In deze goddeloze wereld behoorden zijn discipelen toe. En gij hebt hen aan mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Woord staat hier in het Grieks als Logos. En Logos heeft te maken met de Spreker van Yahweh. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua, van u komt. Alles, zegt hij, wat gij mij gegeven hebt, Yeshua, komt van u. Want de woorden, en hier wordt een ander woord gebruikt in plaats van Logos, staat de Rema. Ik weet niet of u de verschillen kent... Logos geeft aan wie de spreker is en Rema geeft aan wat hij spreekt. Het maakt heel veel uit om te weten wie er spreekt, maar belangrijker is dat wat hij zegt, het Rema tot je oren komt en tot je hart en tot je naar het Rema gaat handelen. Want dat heeft God gezegd. Het Rema-woord dat gij mij gegeven hebt. dat heb ik hun gegeven. Wie? Zijn discipelen. Zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend. dat ik, Jeshua, van u ben uitgegaan. Zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Hoe is Jeshua gezonden? Heeft vader niet gesproken tegen Maria? Maria, je zal zwanger worden. Je zal een zoon waarden. En die zal Jeshua heten. En dan zegt Maria. Hoe kan dat nou? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, mijn geest zal over je komen... en wat in jou verwekt wordt, zal de zoon van God genoemd worden. Dus het zijn de levengevende woorden van Yahweh... die gesproken worden tegen de Maagd Maria... en zij ontvangt... mij zal geschieden naar uw woord, wat u zegt. Een wonderlijke bevruchting. Daarom is hij ook de unieke, enige geboren zoon van God... die zijn weerga in de wereld niet kent... De eerste zoon van God, die God geformeerd werd, werd geformeerd door het spreken van God uit stof. En zo werd Adam geformeerd. Maar Yeshua, die wordt dus door het woord van God verwekt in de mens. Dat ik van u ben uitgegaan en zij hebben geloofd dat gij mij gezonden heeft. Dus hij is niet alleen verwekt door God, maar ook gezonden naar deze wereld. Als een enige geboren zoon. Hij zegt, ik bid niet voor hen, zegt Yeshua in zijn gebed, niet voor de wereld... Dat zijn zij die van God vervreemd zijn. Daar komt dat woord wereld in terug. Yeshua bidt niet voor de wereld. Misschien vind je dat gek om te horen. Yeshua bidt niet voor de wereld. Dat betekent wereld die van God vervreemd zijn. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld. Maar voor hen die gij mij gegeven heeft. Dat zijn zijn discipelen. Want zij zijn van u die discipelen. Dat waren ze ook al voordat ze door Yeshua uitgekozen waren om met hem op te trekken. Al het mijne is het uwe, en al het uwe is het mijne, en ik ben in hen, in de discipelen, verheerlijkt. Hoe verheerlijken de discipelen Jeshua? Door naar hem te luisteren, hem te volgen en zijn boodschap door te brengen. Eén ding is duidelijk, ik bid voor hen, zegt hij, dat zijn de discipelen van Jeshua. Ik bid niet voor de wereld, want de wereld, die zijn de mensen die van God vervreemd zijn. Hij is specifiek bezig om voor zijn discipelen te bidden, en we mogen onszelf ook daartussen zetten... We kunnen onze naam vermelden tussen die van de discipelen, want we zijn net zo leerlingen als zij. Dus probeer jezelf daarin te verweven. Ik bid voor hen, niet voor de wereld. Ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. Al het mijne is het uwe, en al het uwe is het mijne. Zo zegt Yeshua dat. Ik ben in hen verheerlijkt. Door het getuigenis van de discipelen en hun beleidenis dat hij de zoon van God is. Want er is naar gevraagd geworden, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En dan kreeg hij allerlei antwoorden. En dan ineens zegt hij, ja maar u bent de zoon van de levende God. En dan zegt Yeshua, dat heb vlees en bloed jou niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Dus het maakt wel uit welke getuigenis dat je hebt. Ik ben in hen verheerlijk. Dat geeft aan hoe de discipelen omgingen met Yeshua en hun getuigenis. Yeshua die zegt, voordat hij gaat sterven... Ik ben niet meer in de wereld. In die wereld die van God vervreemd is. Want het woord wereld betekent dit gewoon. Zoek je naar het grondwoord, staat er gewoon. Dat is van God vervreemd. Maar zij zijn in de wereld die van God vervreemd zijn. Ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen, zijn discipelen... In uw naam. Zet uw naam ertussen. Wij zijn deel van de discipelen die Yeshua volgen. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, in de naam van Yahweh. Daarom aanbidden we ook de naam van Yahweh. En zeggen we het ook hardop. die we aanbidden. Welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn. En dat is heel belangrijk, dit woordje één. Zoals wij. Kunt u zich voorstellen hoe de eenheid is tussen de vader en de zoon? Kunt u het zich voorstellen? De vader en de zoon zijn volkomen één. Denken, inspreken en de zoon handelt overeenkomstig de wil van zijn vader. Volkomen één, zonder vlek en rimpel. Zo is één. Welke gij mij gegeven hebt dat ze één zijn zoals wij, de vader en de zoon. Dat bidt hij voor zijn discipelen. Het is dus mogelijk voor de discipelen om ook één te zijn met vader... zoals Yeshua één is met de vader... Yeshua, hardop gezegd, is volkomen mens. Anders was het een spelletje geweest. Dan zou hij iets hebben kunnen presteren wat wij als mens niet kunnen. Maar we kunnen Yeshua navolgen in het onderhouden en een relatie met God. Zolang ik, zegt Yeshua, bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. De naam van Yahweh. Welke gij mij gegeven hebt, dat zijn de discipelen. En ik heb over hen de discipelen gewaakt. En niemand uit hen, de discipelen, is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, omdat de schrift vervuld wordt. Judas ging fout. Hij heeft Yeshua ook niet meer tegengehouden. Hij kon hem ook niet dwingen. Dus een van de discipelen ging ten gronde. Maar, zegt Yeshua, nu kom ik, Yeshua, tot u. En ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Die discipelen mogen ten volle de blijdschap van Yeshua in zichzelf hebben. U en ik ook. Ik heb uw woord. Hier komt weer dat woord logos. Logos heeft te maken, wie er spreekt, dat is het woord van Yahweh. Maar daar staat dus in, het, in de grondtext niet het woord woord. In het begin was het woord, Er staat in het begin was het spreken. En dat spreken, dat kwam uit God. Ik heb uw woord gegeven en de wereld dat is dat gedeelte wat van God vervreemd was, heeft hen gehaat. Omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik uit de wereld niet ben. Dus Yeshua met zijn discipelen, met u en ik, hebben dezelfde weg te wandelen als zijn discipelen. Hij zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, zijn discipelen en ons. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dat vind ik een eng woord, vind je ook niet? Wie is dat, de boze? Ik heb er een nummertje achter gestaan. Je weet, dan komt het, hè? Dat is het woordje poneras, Een bijvoeglijk naamwoord. En dat betekent harde arbeid, moeite, ergernissen, ontberingen. Dat is in de tweede plaats boos, misdadig, van slechte aarde of onstandigheid. Dus dat woordje boze, je begrijpt eigenlijk niet waarom ze dat nou zo vertalen. Ik vind het bijna misleidend dat ze het zo gebruiken... He? Ik bid dat gij hem bewaart, waarvoor? Voor harde arbeid, voor moeite, voor ergernissen, ontberingen. Vader, bewaar toch uw discipelen, de navolgers van Yeshua. Bewaar ze toch voor boos, misdadig, van de slechte aard of omstandigheden. De Heer is toch met ons bezig om ons daarvan vrij te houden? Wij denken wel boos, oh, oh, hij gaat ons bewaren voor de Satan of voor de duivel. Dat is echt niet waar, dat staat er helemaal niet. Ik bid niet dat gij hen, de broeders en zusters, uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart voor het kwade. Dat staat er eigenlijk. En het kwade kun je duidelijk omschrijven. Zij zijn niet uit de wereld, oftewel, zij zijn niet van God vervreemd, de discipelen, gelijk ik niet uit de wereld ben, zegt Yeshua. Mijn discipelen zijn net zo min uit de wereld als ik uit de wereld ben. Nee, we leven in een godsdienstig leven. Ook de discipelen waren voorkomen godsdienstige mannen... en die hebben als godsdienstige joden de Messias leren erkennen. En in die hoedanigheid volgen ze exact hetzelfde als wij. Vader zegt hij, heilig hen, oftewel zonder hen af, in uw waarheid. Laten ze nog meer afgezonderd worden opdat ze uw waarheid kennen. Wat is de waarheid? Uw woord. Logos weer. Wat is woord? Logos, dat is wat vader gesproken heeft, de spreker... Uw woord is de waarheid, dat wat door vader gesproken wordt. Johannes 17 vers 18. Gelijk gij, Abba Yahweh, mij, Yeshua, gezonden hebt, en let op, in de wereld, dus die van God vervreemd is, heb ook ik hen, zijn discipelen, gezonden in de wereld, die van God vervreemd is. Yeshua zet zijn discipelen op exact dezelfde wijze uit. Ook wij worden op diezelfde wijze uitgezet om het heil te verkondigen. Yeshua die zegt, ik heilig mezelf voor hen. Ik zet mezelf helemaal apart. Hij gaat zelfs de dood het kruis aan. Het graf in tot de wederopstand. Hij zegt, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze discipelen... Maar ook voor hen die door hun woord van de discipelen in mij geloven. Wie zijn dat? Kunnen we onze naam gelijk invullen? Hier maakt hij het direct praktijk voor u en voor mij. Hij zegt, ik bid ook voor degene die door hun woord van de discipelen in mij geloven, in Yeshua. Opdat zij alle... Daar komt het woord één weer. Eén. Mooi hè? En Gad is één, Yahid is één. Opdat ze alle één zijn... We zullen hetzelfde denken, we zullen hetzelfde spreken en dienoverkomstig handelen. Zoals Jabe één is en de enige God is, en zijn woord, het enige woord wat waarheid is, is, zullen we daarin wandelen op de wijze zoals ook Yeshua gehoorzaam is geweest. We zijn zijn navolgers. Opdat zij alle één zijn, gelijk gij, vader in mij, Yeshua, en ik, Yeshua, in u. Kan je het nog mooier horen? We kunnen dezelfde relatie hebben als Yeshua met zijn vader. Gelijk gij, vader in mij, Yeshua, als ik, Yeshua in u. Dat ook zij, hier de broeders en zusters in Christus in Alblassedam, in ons zijn. Wij zijn door het geloof in diezelfde God en door onze levenswijze één met de vader en de zoon. Als de mensen u zien en uw levenswijze, dan zullen ze zeggen: goh, jullie lijken wel op God de Vader en op zijn zoon Jezus Christus. Jullie doen precies hetzelfde. Ja, dat klopt. We zijn ook helemaal één met hem. Oh, durf je dat te zeggen dan? Ja, dat durf ik te zeggen, want zo spreekt Yeshua zelf over ons in het hoge priestelijk gebed. Hij bidt daarvoor gelijk gij vader in mij en ik in u... dat ook zij in Alblasserdam, de gelovigen in Messias, in ons zijn. Waarom? Opdat de wereld, dat is het deel wat van God vervreemd is... geloven dat gij mij, Yeshua, gezonden hebt. Dat is het hele doel. De basis van ons christelijk geloof. Het geloof in Messias Yeshua, om die boodschap te verkondigen... en ook in je levenswijze te tonen. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Lieve mensen, wat was nou die heerlijkheid van Yeshua? Kunnen we iets heerlijks voorstellen dan Yeshua? Dat wat God hem gegeven heeft, hij zegt, het heeft ook jullie gekregen. De heerlijkheid die Gij mij gegeven hebt, heb ik ook hun gegeven. Opdat ze één zijn. Wat is er nog een grotere heerlijkheid dan Yahweh te kennen en zijn zoon Yeshua de Messias? Dat is eeuwig leven. Dat is het leven wat we uit de hand van God ontvangen. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, de discipelen, en ons, en gij, Abba Vader, in mij, Yeshua. Opdat zij, de discipelen en de gelovigen in Alblassedam, volmaakt zijn tot één. Komt hij weer. Eén. Zoals de vader en de zoon één zijn, zijn ook wij met de zoon één met de vader. Opdat de wereld zal erkennen dat gij mij, Yeshua, gezonden hebt. En dat gij, Abba Yahweh, hen, de discipelen en de gelovigen in lief gehad hebt. Gelijk gij mij, Yeshua, lief gehad hebt. Kan je dat nou nog mooier zeggen? Ik zou het niet dieper kunnen zeggen als dat Yeshua zelf heeft uitgebracht hoe God ons lief heeft. Vader, hetgeen gij mij, Yeshua, gegeven hebt, ik wil, zegt Yeshua, dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die dag die zal komen. De heerlijkheid die gij mij, Yeshua, gegeven hebt, want gij hebt mij, Yeshua, lief gehad voor de grondlegging der wereld. God, de tijden overziende tot de dag van de verwekking van Messias... God heeft hem in de kern, in het middelpunt van de hele schepping staan. Waardoor de schepping die zou vallen, volkomen tot vernieuwing zou komen. Hij is de enige volmaakte die zonder zonde leefde. Op grond waarvan zijn dood en opstanding wij leven bezitten. Buiten Yeshua had er geen leven voor ons geweest. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij vader lief gehad van voor de grondlegging de wereld. Dat staat allemaal al verborgen in het denken van God nog voordat hij de eerste woorden sprak er zij licht. want hij bouwde aan een schepping waar zijn eigen zoon die verwekt zou worden in Maria tot het middelpunt van het heil zou staan daarom is de buiten Jeshua geen heil al voor de grondlegging der wereld bepaald rechtvaardige vader de wereld de wereld die van God vervreemd is kent u niet nee toch maar ik Jeshua ken u en deze, dat zijn ze discipelen, weten dat gij mij gezonden hebt. Want dat is de boodschap van de discipelen aan ons. Op grond van hun getuigenis geloven wij dat Yeshua de enige geboren zoon van Yahweh is. Die voor ons de dood is gestorven, is opgestaan uit het graf. Waardoor we nog steeds iedere keer mensen onderdompelen in water, in de dood. En mogen opwekken in nieuwheid van leven. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt, daar komt u weer, de naam van Yahweh. En ik zal hem bekendmaken, de naam van Yahweh. Opdat de liefde waarmee gij mij, vader, hebt lief gehad, in hen zij. In de discipelen en in de broeders en zusters van al -Blessedam. En omdat die liefde in ons is, broeder en zuster, zegt Yeshua erbij, en ik in hen. Dus Yeshua wordt zichtbaar in ons leven. In ons gedrag. In onze woorden. In ons denken. In onze keuzes die we maken in ons leven. Want hij zegt, ik in hen. Amen. Ik hoop dat u het zich realiseert dag in dag uit tot Christus in u woont. En dat het een verlangen zal zijn om daar aan te bouwen en te bouwen tot u als Yeshua zou wandelen in deze wereld. Mogen de woorden u tot zegen zijn en tot versterking in de naam van Yeshua. Amen.